2025. Kom naar Keukenkampioen. Of 35 jaar kampioen in keukens. Even pauze, Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar Food Club. Een focaccia, mortadella of serrano ham van 6,95 voor maar 5 euro. Tot snel bij jouw spar in de buurt. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke. Het spannende spel. 4 op 1 4 op 1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 En fans van extra extra schone vaat? In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met Una Vaatwas Classic. ronde tabletten voor maar 4,99. Fans van Voordeel. Aldi. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door Nu.nl met Vermeulen. Goedemorgen, starters willen wel graag een huis kopen... maar ze hebben er weinig vertrouwen in dat het ook echt lukt. Volgens huizenwebsite Funda denkt maar 8% dat ze kans maken... terwijl drie kwart binnen een jaar een huis zou willen kopen. Het vertrouwen van starters is veel lager dan bij andere woningzoekers... en dat komt vooral door hoge prijzen en weinig aanbod. Een Nederlander die wordt verdacht van mensenhandel... is in Colombia opgepakt. Volgens Telegraaf lokte die vanuit hoofdstad Bogota vrouwen naar Amsterdam toe voor illegale prostitutie. Met een geheime operatie met behulp van de Colombiaanse autoriteiten... werd de man opgepakt. Waarschijnlijk wordt hij snel aan ons land uitgeleverd. Het onderzoek naar de dodelijke treinramp in Spanje is in volle gang. Twee hoge snelheidstreinen botsten op elkaar in Zuid-Spanje. Dat kwam mogelijk door een kapotte spoorverbinding. Er is ook bekendgemaakt dat het dodental weer is opgelopen. Er zijn nu 41 mensen overleden bij die crash... en nog steeds zijn 43 mensen vermist. En het verschil in gezondheid tussen mensen die arm en rijk zijn... dat is al veel eerder te zien dan werd gedacht. Dat meldt de Telegraaf op basis van een onderzoek van de Universiteit van Groningen. De eerste verschillen die zijn al te zien als mensen in de twintig zijn... en ze groeien dan naarmate mensen ouder worden. Mensen van een lagere klasse hebben vaak zwaarder werk... ze leven ongezonder en ze bewegen ook te weinig. Het weer dan nog van Weerplaza, veel zon vandaag. 4 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Morgen iets meer bewolking en dan een graad of zes. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er vijf files. Drie files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen vijf kilometer vertraging 24 minuten. De A27 Almere richting Utrecht tussen de Stichtse Brug en de Eemnes zes kilometer vertraging 19 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk. Zeven kilometer vertraging 25 minuten. En één snelheidscontrole op de A7 van Den Oever naar Amsterdam. Controle bij 28,1. Het is dinsdag Ochtend, ben je erbij vandaag? Nou, misschien kom je net uit je eerste meeting, precies op tijd voor het uur. Of ben je aan het werken de tandartsenpraktijk? Ik noem maar wat. Uh, ben je druk pakketjes aan het bezorgen? Laat het weten. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup. Welkom to the one and only, the original. Dit is het uur. Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky... tegenover Steppenwolf, Born to be Wild. Welke wil je? Stem nu! Q-Music is proud to be fout. Foute uur! Q-Music... Ja, en het foutuur begint vandaag met Chips... ...en Cowboy... The Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Ja, yeah, goedemorgen Menno. Hallo. Morgen Wesley van Graafeiland. Die zegt goedemorgen, weer druk bezig met de winkels van tijdschriften voorzien. Een fijne dag vandaag. Hier de nieuwe winkel aan het inrichten met een hartje erachter. Pien. Uh, Guus Boswinkel. Die is onderweg om te gaan werken in het leukste pretpark van Nederland. Uh, Irina de Vijver. Die zich lekker aan het nakijken voor mijn groep achter Terwijl mijn dochters pyjama dag hebben. Maela is ingeklokt. Onderweg om iedereen boodschappen te bezorgen. En Veerle Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen Menno. Jij stuurt dat je ontbijt aan het maken bent voor koeien en dat doe je op je stage. Ja klopt, ik ben vandaag stage aan het lopen en ik ben op het moment voer aan het laaien voor het jongvee en dadelijk voor alle melkkoeien hier. Oké, okay, en wat voor stage loop je? Ik loop stage bij een melkveehouder okay, voor de school. Okay. En wat wil je er later worden? Het um, liefst een agrarische kinderopvang, zodat ik een combinatie heb van kindjes en koeien. Oh wat grappig. Ik heb nog nooit iemand gesproken die tegen mij zei van... Nou, mijn droomwens is om agrarische kinderopvang te doen. Maar leuk, ik hoop dat je lukt natuurlijk. Ja, ik hoop het ook. En dan nog één vraag over die koeien. Wat ontbijt koeien, behalve gras? Uh, gras, mais en stro. En de melkkoeien krijgen ook nog uh, soja, mineralen en talen. Oké, okay, en dan ben jij ze nu aan het geven? Ja, ik ben het nu in de mengwagen aan het doen. En als ik hiermee <lacht> klaar ben, ga ik het voor de koeien gooien. <lacht> Oké, okay, nou ja, succes vandaag. Dankjewel voor je inklok. Dankjewel. Ik stuur je mijn koffiecup op.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 Coke. dat jij het ook leuk vindt, maar we gaan zo in een Bon Jovi battle doen met twee liedjes van Bon Jovi. Daar had ik zelf zin in, dus ik hoop dat jij ook denkt van oh ja, dat is wel leuk om een keer te doen. Uh, maar ik heb hier nu ook twee classics. Wil je straks als eerste in het foutuur Sister Sledge met We Are Family? We are family. Gezellig. My... Of ga je voor een ballad van Whitney Houston, Run To You? To you. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl.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 zonnige dag vandaag. Af en toe wel wat bewolking en maximaal 9 graden. Whitney Houston komt eraan in het foutuur met Run to You. Eerste verkeersinformatie: op dit moment zes files. Maar één file heeft een vertraging langer dan 5 minuten. De A28. Van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk. 5 kilometer. Vertraging is daar 22 minuten. Q-Music. Mennobarveld. Een Tom and Kitten of Girls Aloud. Stem nu. know oh. that when you look at me there's oh. In het foutuur met Hole Again. Hakken! Ja, je weet het. Altijd blijven hakken. Dus ook vandaag op dinsdagochtend met Charlie Lonois en Metal Theo. En Your Smile. Charlie Lanois en Mental T.O. met Your Smile. Het foute uur. In het foute uur. Ik uh, vertelde net dat ik zin had in een Bon Jovi Battle. ik zeggen dat Manon die zegt: Hey Mano, heb ik die Bon Jovi Battle nou gemist? Nee, nog niet. Ik had inderdaad net gezegd Ik had zin in een Bon Jovi Battle. Maar het duurde wel even voordat hij kwam, maar hij is hier. Uh, wil je zo meteen van Bon Jovi Livin on oh, oh, Living on a Prayer? Of Bed of Roses? Wat ook geinig is, ik zie dat Bon Jovi bij mensen die Joyce heten heel populair is. Want Joyce Bernstein zegt, ja, Bon Jovi Battle heerlijk. En Joyce Wilms zegt, heerlijk, Bon Jovi. Nou, welke van Bon Jovi moet het worden? Laat het weten. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Nu, Florida. Whistle. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real stuff You just put your lips together. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to so give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my town. living on a prayer in het foute uur. Zo, die luchtgitaart hou weer in de kast. Ja, precies. En dan pak je je microfoon. Dat er moet meegezongen worden met Monique Smit. Jij kijkt naar En blijf je vanavond. Zo beneden in de top 40 classic gaan we terug naar 20 januari 1994. Het nieuws komt eraan met Fien. En dat gaat onder andere over stamceldonoren. Dat aantal groeit nog maar langzaam in ons land. En hoe dat komt, dat hoor je zo. En ik heb ook een opwarmertje zo beneden voor de Q-top 500 van de 90 retour. Ja, wat was dit ook alweer?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 Info. En fans van extra extra schone vaat? In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met Oena tabletten Classic. Ronde tabletten voor maar 4,99. Fans van Voordeel. Aldi. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan? Hé, oh. hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij Eloy. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. Eloy, groei door. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel.